Dit was het NYA Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. zee, zeezee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. That's right. Living in a gangster's paradise. Show me